Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De geneesmiddelenfabrikanten ter wereld, het Nederlandse Janssen, is klaar met de discussie over de prijs van medicijnen. Het bedrijf overweegt zich terug te trekken uit de onderhandelingen die het met het ministerie en verzekeraars voert over de prijzen van nieuwe medicijnen. De medicijnmaker dreigt zelfs te vertrekken uit Nederland. Een directeur zegt dat de discussie enkel nog over de prijs gaat en niet over patiënten. Bij Janssen werken in Nederland 2100 mensen. Vandaag houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over dure medicijnen. De eerste scholen op Sint Maarten gaan vandaag weer open. Veel schoolgebouwen waren flink beschadigd door Orkaan Irma, die over het eiland raasde. Hulpverleners noemen het belangrijk dat de scholen weer open gaan, omdat het kinderen helpt om de gebeurtenissen te verwerken. De scholen waren bijna een maand dicht. Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Las Vegas zijn tenminste twee doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt, enkele van hen zijn er slecht aan toe, zegt de woordvoerder van een plaatselijk ziekenhuis. Er is één verdachte neergeschoten. De politie gaat ervan uit dat hij de enige dader is. Vanuit een hotel werd het vuur geopend op mensen die buiten naar een concert keken. De schietpartij was bij het Mandalay Bay Hotel, bij de bekende strip van Las Vegas, die is afgesloten en ook de luchthaven is dicht. In Catalonië houdt het regiobestuur vandaag een spoedzitting... over de volgende stappen naar afscheiding van Spanje. In het referendum van gisteren werd massaal ja gestemd. Als Catalonië zich daadwerkelijk onafhankelijk verklaart... zal de Spaanse regering de regio-president waarschijnlijk laten arresteren. De Spaanse premier Rajoy sluit onafhankelijkheid uit... en noemt het referendum een aanval op de democratie. Het weer verspreidt over het land buien, tussendoor soms zon. Het wordt 15 tot 17 graden... En morgen, dan is het uh, meer buien, woensdag op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWD. In de Randstad staat file op de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoetewouden Dorp. Er staat daar 7 kilometer, de vertraging is 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek.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 The summer on you, but I spent the summer on you. And when I look back on those days, there's not a thing that I would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 Waarvan acten. Maar straks, later in het de laatste uur. zal ik er uitvoerig op terugkomen. Het is een barrel race. Zoals barrel race. Ze hebben vandaag een barrel bijeenkomst. Uh, u kunt het, u kent het ongetwijfeld wel. Je koopt een uh, relatief goedkope auto. voor maximaal 500 euro. En uh, je gaat daarmee uh, vanaf Amsterdam naar Dakar rijden. En uh, je gaat dan, uh, je gaat dan uh, geld ophalen voor het goede doel. En uh, de Zandvoortse Beach Boys. zoals gezegd, bestaat, uh, die, die bestaat uit. Uh, Mark Heemskerk en Jurian van der Prijt, zij gaan daaraan deelnemen. Maar kunnen dus helaas niet in de uitzending zijn om het een en ander toe te lichten. Maar daarover later meer. Wat houdt het precies in en uh, hoe lang gaat het allemaal duren? Mijn eerste auto was uh, 500 gulden. 500 gulden. En daar maar. heb ik jaren plezier van gehad. Dus ja, het kan echt? Het kan echt. Want ze rijden daarmee naar het eindpunt en dan worden die auto's geveild. Die blijven daar en dan gaan ze met het vliegtuig terug. Dus ook dat is weer geld voor het goede doel. Maar daarover later straks meer.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 Verdwijn in mijn gedachten Kan niet denken aan een leven in een wereld zonder jou Jij bent zo bijzonder Verdwijn in mijn gedachten Kan niet denken aan een leven in een wereld zonder We zijn samen aan, aan het jou. zoeken naar een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 Zo bijzonder verdwijnen mijn gedachten. Wanneer ik denk aan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 To perfume through the air, I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up. Good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 zei aan het begin van deze uitzending al. Zandvoort 1 die speelt vandaag uit. Helaas hebben we daar geen einduitslag uh, van. Van uh, die wedstrijd. Wel van uh, Zandvoort 4. Want die uh, speelde vandaag tegen AFC 4. En uh, je raadt nooit hoeveel het is geworden. Dat ga je ons nu uitleggen. Uh, 4-1. 4-1. En de vierde vierde, call, vierde, call, vierde, doelpunt werd gescoord door Rob Smits. Nou, dan is hij nu wel, van 4. Dan is, ja. hij, dan is hij wel erg moe.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 Zou kunnen maken in ieder geval dag 3. Morgen dag 4, de ontknoping van het Portugal Masters. Het is vandaag en morgen Burendag hier in Zandvoort. En dat brengt ons bij het gedicht naar deze van Pieter Ellen. Burendag. But i give into the rhythm and my feet follow the beat and no.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 is cooling like a winter snow my lady love with a love that's cozy as a fire's glow and i keep on needing you girl the little nice just to have some jouw tijd, hè, Albert-Jan, deze? Dit is, dit is uit mijn... Ja, uh, ja, ja, ja, ja, precies, ja. dat dacht met... ik al. Vandaar dat ik hem ook draaide, speciaal voor jou dan even. Bij de is deze... dat ook weer Guilty Pleasure ja, Guilty muziek, ja. Pleasure, ja, ja dat, dat is het inderdaad. <laughs> de single van uh, Lou Rolls en The Lady Love. Hoe gaat het uh, met Will Nou, ik moet zeggen, in het peloton uh, zijn toch een viertal Nederlandse dames terug te vinden... met, uh, met om een kleine halve minuut voorsprong uh, nog een uh, kopgroepje van uh, vier...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 Ook hier in Nederland, militaire dienstplicht, Albert John. 1978, lichting 4. Ja, dat dacht ik al. <laughs> dat zag ik al aan je geworden. Jor, uh. status quo in, uh, in the army. Nou...